Het is herfst op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja, Goedenavond, Lars luisteraarsjes. Je luistert naar Aloha Radio en ik ben DJ Jaap. En dit is de podcast voor week nummer 41. En het is vandaag woensdag 12 oktober 2016. En het is uh, twee minuten over acht. En we gaan uh, ja, een paar mensen bedden. Als ze tenminste... Hé, hey, kijk, er wordt zelfs al gebeld. Nou, kijk eens aan, jongens. Mooier kan het niet. Goedenavond avond met DJ Jaap. Hé, hey, DJ Jaap, met mij. Hoi, uh, ik spreek met de Jipstar. Ja. Hallo, Jipstar. Leuk <laughs> dat je belt. Ja, je bent nu in de podcastopname, hè? Ja, eigenlijk. Dus uh, let op je woordjes. <laughs> Zellie toch? <laughs> Zellie toch? Ja, zouden, ik... we, zouden we het zo goed doen? Ja, ja. hoe heet dat? Uh, ja, ik heb zo eens op Facebook. Uh, zo, zo eens alles bekeken. Zo, je bent gek op dieren en zo, zag ik. Slangenhartje en een ja, hond. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik heb hondjes, ik heb, ik heb van alles. En ik zag ook dat je een website had. Ja, ik heb meerdere websites. Oké, okay. uh... uh, ja, ik heb ook. een, uh, Ja, dat klopt. Ik heb ook nog een Jepsystar.nl. Ja, dat, ja, die heb ik toevallig gevonden. Ja, alleen dat ding heb ik al jarenlang niet geüpdatet. Dus, uh, ja. ja, ga de laatste keer in 2009 of zo, kan dat? Ja. Ik zag iets staan dat ik denk, hey vol, maar gebruik ze die niet meer. Zonde ik, joh. Nou, ik, ik, ik, ik gebruik hem nog wel, maar uh, dat, ja, goed, ik moet gewoon nog even schrijven. Mm -hmm. En ik moet eigenlijk gewoon, uh, ja, ik wil hem eigenlijk een keer opnieuw opbouwen. Maar ik weet ja uh, ik weet gewoon niet helemaal wat ik daarmee mee wil. Tenminste, ik, ik weet wel wat ik ermee wil in grote lijnen, maar hmm. ja, ik moet hem gewoon nog een beetje opnieuw opbouwen. En ik moet die nappe structuur en zo nog een keer helemaal goed opnieuw opbouwen. En nou ja, goed, dat staat allemaal zomaar in mijn op. Dat staat zomaar op de FTP, zeg maar, op de space. Dus dat moet ik nog een keer reorganiseren. En nou ja, dat komt er allemaal maar niet van. Er is eigenlijk van alles tussen gekomen. En ik ben iemand, ja... Nou, ja, jij bent een druk baasje, zeg maar. Lekker met van ik kan ook maar schrijven, maar ik kan alleen maar ja? lekker schrijven. Als... Ja, ik, heb een, ik kan alleen maar lekker schrijven. Ja, oké. Okay. Maar waarom dat... Uh, ja, heb... ja, zeg het eens. Nou, ik kan alleen maar lekker schrijven als ik me gewoon echt lekker voel. Ja, oké. Okay. En ik heb in 2010 heb ik, uh, ja, in stage 3, uh, uh, stadium 3 van RSI gezeten. Dus sindsdien mm. kan ik niet zo lang meer achtereen hele stukken schrijven. Oké, okay. heb je last van je rug ofzo, of zo? Uh... Ja. Ja, ik ben niet precies. Nee, ja, het komt voort uit mijn. Nee, nee, het komt voort vanuit mijn nek en mijn schouders. Uh, oké. Okay. Maar dat trekt dan helemaal, ja... Nou maar dat ja, en... komt omdat je in één houding zit of zo. En, uh, nou, uh, <coughs> RSI staat voor uh, repetitive, repetitive Strain Injury. En, ja, goed, onder andere het Carpaal Tunnelsyndroom valt al onder. Uh, muis, uh, muisarm. Ja, muisarm. De... Ja, ja, nou weet ik het alweer. Muisarm. Dan, je kan het zo gek niet verzinnen. Want ik, ik, ik ja, ja. vond het al bekend een voorkomen. Ja, een die richting uit. Ja. Ja. Nou, ik heb ja, het nu voor elkaar dat ik mijn laptop via mijn mengtafel het geluid van de Skype apart uh, kan regelen en het uh, geluid van mijn microfoon. Alleen zoek ik nog een, uh, iets oh. waar ik de muziek ook op een ander kanaal kan doen. Want ik heb vier kanalen op mijn mengtafeltje. Die heb ik ook al, uh, geloof ik, acht jaar of zo. Een hele goede hm. heb ik gekocht, een professionele, maar dan met vier kanalen. is dus, uh, genoeg voor internet. En die heb ik dan op mijn tweede computer aangesloten. Die neemt alles eens op. Vroeger streamde ik daarmee, maar ik heb geen stream meer. Dus ik vind een podcast een voordeel. Je kan ze vaak luisteren wanneer je zin hebt of wanneer je het kan. Want een live uitzending, niet ja. iedereen kan luisteren namelijk. Nee. En met luisteren ja, had ik hou, dus misschien je... twee of drie luisteraars en die hield het op. En dat vond ik zo zonde van mijn geld. En van, van een ja. stream kost ook natuurlijk wel wat. En dan had ik gelukkig een goedkope stream. Maar ja, ik, uh, ik ben toen overgestapt uh, op uh, podcasten. Dus gewoon opnemen. Ja, ja dus je hebt puur podcast radio. Momenteel wel, ja. Ik wil wel weer live gaan doen, maar dan ja, wil ik het eigenlijk met geluid en beeld doen. En uh, oh, uh, ja, ja. ik heb het geprobeerd met YouTube, maar dat is een hoop gedoe. Het lukt wel, maar het moet zoveel uh, toestanden doen... Je hebt ook iets zoals ja, met per Periscope, geloof ik. YouTube Live is, uh, ja, dat is bijna geen doen. Mm -hmm. um, ja, met Skype, wie weet. Ja, nee, ik bedoel... Ik weet niet, de web... Uh, ja, uh, dat was, hoe heet dat nou ook weer uh, Ja, met Skype gebruik dan om met iedereen te kunnen communiceren. Kan de webcam wel eens aanzet. Want nee. ik vind het geluid van Skype de, de laatste tijd een stuk beter als vroeger hoor. Dat is echt zo'n telefoongeluid, maar dat geluid was steeds beter, vind ik. Want ik ja. vind uh, trouwens die, die, die uh, wat ze bij redderadio Radio gebruiken, hoe heet dat ook weer, dat, dat Teamspeak. Dat uh, in het begin had het een beetje kinderziektes, maar dat begint ook steeds beter te worden. En ik wil eigenlijk ook een Teamspeak hebben. Maar ja, dat moet je weer zelf gewoon even uh, in elkaar zetten of zo. Ja, ik ben niet zo heel handig hoor, want die website die ik heb, die, die kan je online kan je die veranderen. En uh, je kan wel dingen uploaden. En die is heel gemakkelijk. Daar hoef je geen, geen uh, kennis voor te hebben. Ik heb eens een keer... Hey, de... ja, dus, uh, jij, bent, jij bent meer een wisselwegbouwer, denk ik. Net als ik. Dus, uh, ja. Wat je ziet is what you get. Uh. Juist. Maar en en het, uh, ik kan daar goed mee overweg. Want ik heb uh, ook een andere provider geprobeerd. Of zo'n server. Die was heel ingewikkeld. Die kon ik gelukkig binnen twee weken opzeggen weer. Dus ik kreeg al mijn geld netjes terug. En die ik, nu oh, heb, die ik nu heb, is het heel makkelijk. Want ja, je kan ook wel upstreamen via FTP. Dan heb je zo'n programma's, dat, uh, hoe heet dat ook weer? Dan kun je dan al die pagina's uh, offline uh, kan je die in elkaar zetten. En die lood je dan op naar je ftp server Ja, dat, ja dat, ook dat heb ik ook. Daar kan ja. ik ook mee over weg hoor. Maar, uh, nou. maar ja, ik weet niet meer hoe dat ding werkt, weet je. Je hebt dan zo'n programma's dat tussen, zo'n zo koffiecup heette dat geloof ik. Om dat up te nou, kunnen, ik, eh, maken. nou ja, een website bouwen doe ik gewoon meestal met zo'n oude versie, maar werkt gewoon heel lekker hmm. en uh, uploaden. Ja, uploaden doe ik altijd met FTP Explorer, hmm. FTP, en FTP Explorer. Ja, is niet zo heel moeilijk eigenlijk. Ik snap, het, ik, ik, ja, ik snap het, want ik heb zelf ook heel veel geluidsbewerkingen. Dus, okay, ik kan ja, dat soort dingen ook wel eens tegen. Nou, hij draait nu weer, dus uh, hij doet het nu zoals hij moet doen. Want hij kan dat niet naluisteren terwijl ik bezig ben. Ik moet het echt van de ledjes zien of er een brom in zit. Dus. Maar het ja, ja. stekkertje schijnt schijnbaar niet zo lekker te zitten. Dus uh, vandaar, want ik had het met Jacco ook. Eens, ik heb het een keer met Jacco ook gehad. Dus. Het kan ook wel eens aan de ingangen liggen, hè? Hmm. Ja, daarom. Ik heb de lijn aan... in-ingang in uh, vanuit uh, je, je tabletje. gaat dat naar, naar die mengtafel. van die mengtafel naar de lijn in van de computer die alles opneemt. Ah, oké. Okay. En, uh, en daar ergens als ik er al friemel. Dan, uh, dan gaat die brom ineens weer weg. En dan kan terugkomen. Maar het gebeurt ook wel eens dat het de hele uh, tijd goed gaat. Dus. Oké. Okay. Maar heb jij meer beesten dan alleen een, een poes, een hond en een uh, slangen? Ik heb twee katten, ik heb je hondjes en ik heb slangen. Ik heb eigenlijk ook een papegaai, maar die zit bij mijn vriend. En mm. ja, daar is het zo'n beetje. <laughs> <laughs> ja. En wat voor werk doe je eigenlijk? Nou, ik heb, uh, ik heb geleerd voor systeembeheerder. Ja. Maar in de praktijk doe ik een beetje liefdewerk, uit papier, een beetje op een spirituele vlak. Oké. Okay. Huizen spiritueel reinigen, wateraders verleggen, uh, entiteiten uit huizen trekken. Daar um, ja, alles. Tijd, een beetje, tijd uit huizen trekken, ja. wat houdt dat in? Geesten verdrijven. Oh, entiteiten verdrijven. Uh, oh, dat dus kan jij ook. Entiteiten, ja. Oh, dus dat kan jij Nelly ook zo vast wel. Nee. Nelly ten Apel. Nellie Pernapel, ja, ja okay. die ken ik, tenminste, ja, kennen, ik heb ja. er wel uitzendingen van gehoord. Ja. Foto's lezen doe ik ook, maar uh, ja, ik ben wat dat betreft wat meer, uh, ik blijf wat meer op de achtergrond. Ik, mm. uh, de, de, de dingen die op mijn pad komen, dat zijn meestal ook de zwaardere gevallen. Mm. Oké. Okay. Dus het is mij allemaal mond tot mond reclame. Ik heb geen bordje op de deur, ik heb geen, uh... Het gaat vanzelf. Ja, oké. Okay. Als, uh... Als iemand een probleem heeft ofzo, dan komt hij dan via via via meestal bij mij terecht. Hm. Mm. En meestal zijn het ook de, de wat zwaardere gevallen dan. Ah, oké. Okay. En uh, ja, die lossen we dan weer op. En... Nou ja, die mensen die, uh, ja, als ze me goed genoeg vinden en, en ze komen weer iemand tegen, dan sturen ze die weer door. Dus, ja, zo werkt het een beetje. Mm. Ik heb eigenlijk, wat dat betreft, door heel Nederland heb ik, uh, nou ja, mensen, klanten zitten. Van Zeeland uh, tot en met, uh, aan, ja, Groningen nog net niet. Maar... Uh, ja, hoewel, ik heb wel eens volgens maar iemand uit Groningen gehad. ook nou, in het westen van Nederland, kant van Delft uit en zo. En ja, okay. daar stuur ik stuur ook nog wel eens mensen door, want ik heb laatst iemand uit Zeeland weer doorgestuurd naar een goede vriendin van mij uit Delft. Oké. Okay. Ja, die had weer meer een probleem wat meer, ja, voor healers is zeg maar. Ja, Oké. Okay. Ik ben echt een healer. Ik beschouw mezelf niet als een healer. Mhm. Mm Maar heb je dat aangeleerd? Of, of, of, of is dat een gave die je hebt meegekregen? Sorry, wat zeg je? Die, uh, wat je doet, hè, spiritisme en zo. Is dat, heb je dat jezelf aangeleerd? Of, of, of ben je ermee geboren met die, met die gave? Nou, sowieso. Iedereen wordt geboren met een modempje. Dus iedereen heeft een modempje. Om okay. ja, even in computer mm -hmm. computertermen te spreken. Ja, iedereen, heeft er, iedereen heeft een modempje om het internet op te kunnen. Alleen het mm -hmm. probleem is dat niet iedereen weet hoe je dat, dat modempje moet kon, kunnen configureren. Okay. Ja, ik denk het moet gewoon goed afgesteld samen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hetzelfde als, als met, een, met een radio uitzending. Als je je, je handel niet goed afstemt. Mm -hmm. ja, wat, bij Jochem, wat bij Jochem nog wel eens gebeurde. Ja, dan ga je joggen, maar. En dat is eigenlijk met dit ook zo. Maar je moet natuurlijk wel een beetje aanleg hebben, natuurlijk. Maar ja, heel veel mensen hebben die aanleg wel, alleen heel veel mensen die... Ja, die weten niet meer om te gaan, of zo. Die weten hoe ze mee moeten gaan. Nou, ik heb, ik heb niet echt een gangbare opleiding gedaan, ofzo. Dat niet, ik, uh, ik heb eigenlijk alles vanuit boven, nou ja, een opleiding gekregen, eigenlijk. oké. Okay. Dus, uh, ik heb rechtstreeks vanuit boven geleerd, meditatie, mm -hmm. dat soort dingen. Eigenlijk spirituele zelfstudie met behulp van je gidsen en je leermeesters. Dus, uh, ja. En ik heb wel eens voor de gein een, een, een cursus gedaan... Uh, bij de volksuniversiteiten van ik zwaard. En dat was een uh, cursus magnetisme en paranormale vermogens. Oké. Okay. En uh, ja, niet dat ik die cursus eigenlijk nodig had. Maar ik wou voor de gein wel eens weten waar ik stond. Dus voor mij was het eigenlijk een opfriscursus. Oké. Okay. er waren nog twee, vrienden, nog twee vrienden van mij die hem ook wilden doen. Dus we hebben hem met z'n drieën gedaan. Ja, en dan nog natuurlijk een, nog een paar andere mensen. Maar ja, goed... Dus het is eigenlijk een, uh, uh, uh, uh. Wat, ...wat we daar eigenlijk allemaal leerden... Ja, ...dat kende ik eigenlijk allemaal al. Dus, <laughs> voor mij was het niet nieuw... ...maar datgene had ik gewoon al... ...vanuit boven geleerd. En nog veel meer ook trouwens. Dus voor mij was het een beetje... een. ...ja, ik kon hem op mijn sloffen doen. <laughs> <Ja. laughs> Bijvoorbeeld ook op een gegeven moment... Uh, uh, ...moest je dan kijken... Bij, bij, bij iemand... bij een cursist... Waar, waar die dus... Uh, welke chakras die verstopt had zitten... en mm. welke niet. En dan moest je een chakra reiniging doen. Ja, oké. Okay. Nou. Maar dat, ze zeiden ook van... ja, dat, dat kijken hoe het verstopt is... dat kan je bijvoorbeeld met een pendel kun je dat doen. Oké. Okay. Ja, ik pendel ook al jaren. Mm. Daar spoor ik ook waterraders mee op... en zo... Dus ik ging dat even mooi doen met een pendel. Maar ik, ik, ik heb dat gewoon binnen één minuut of zo, weet ik dat. Ik zie dat gewoon gelijk. Dus ik ging er zo met een pendel overheen. En die rest, Diegene die, die, die cursus gaf, die zat echt te kijken van... Marichel, doe, je dat, doe je dat zo wel goed? Want die gaat er zo snel overheen. Ik zeg, ja, trek het maar na. Ik zeg, dat, die, die, die en die. Hm. Nou, ze trok het na. Ja, was wel inderdaad zo. Oh, oh. Oh, oh ja, maar jij doet het zo snel. Ja, daar kan ik niks aan doen. <laughs> ja. Dus, ja, goed. Ik had er inderdaad gelijk. Tenminste, ja, dat, dat lukt toch gewoon goed met die. Oeps, en wel, waar is. Wacht even, je moet zo even gaan liggen. Even wachten, ik heb jou weer recht overeind zetten. <laughs> Ja, ik zit te te uh, Zo, ben je er nog? Ja? Ja hoor, ben je ben er nog. nog oh. Oh, ja, gelukkig, je bent er nog. Uh, dus dat zijn van die dingen... Ja, ik kreeg, dat, ja, ik kreeg daar dingen eigenlijk... Die, die ik al jaren kende. Ik heb dat natuurlijk ook wel geleerd... want je leert altijd... Hè, van dat soort dingen. Uh, het is niet zo dat ik er naartoe ga... van ik voel me eigen de master of zo. Dat helemaal niet. Mm -hmm. uh, ik ben wel iemand die... Ja, die altijd staat wat dingen. Oké. Okay. En, uh, nou ja, goed. Zij hadden ook een, een... Kijk, ik deed natuurlijk ook wel chakra reinigen, maar ik, ik heb dat vanuit mijn deel geleerd. En omdat ik net vanuit een iets ander deel werk, wij doen dat heel anders. Dus nou. niet, echt, niet echt op een manier zoals de meeste healers dat doen. Nou, we hebben een iets rigoureuzere rig rig methode, dus... Wat dat betreft vond ik het wel fijn dat ik op die cursus ook wel de andere manier kon leren. Die dus meer door healers wordt gebruikt. Ah. Want ja, niet iedereen kan dus tegen die rigoureuze methode van ons. Dus dat mm. uh, gebruik je hem ook alleen maar als het echt moet. En we moeten snel dingen nou ja, goed op een lijn hebben. Dus uh, ja, goed, je leert altijd van zoiets. Hè? Dus dat, dat is iets wat, ja. Dat, het is nooit weggegooid geld. Mm. Maar uh, ja, hij was ook niet zo heel duur die cursus, maar ik kan zeggen, het is niet, niet, um, nee, het, is, het is niet weggegooid geld. Maar ja goed, heel veel, uh, dat, wist ik, dat, dat wist ik al. En, maar ik vond het ook wel gewoon leuk om te kijken van oké, okay, waar staan de mensen? Ja, wat kan ik daaraan toevoegen en, en wat niet? Ja, heel veel mensen die, uh, ja, ik hou me een beetje afzijdig vaak van bepaalde groepen, spirituele mensen, uh, nou niet zozeer van de groep van Red Radio hoor, dat, uh, mensen zijn heel open-minded en zo, Guus en mm Maan -hmm. en zo, ja. maar, ja, heel veel mensen die, die dus eigen praktijk hebben, of die, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, die daar echt mee, mee rondlopen, ja, die, die, daar hou ik me een beetje afzijdig van. Maar dat komt ook meer omdat ik... Uh... Nou goed, kijk, ik ben 41 nu. Uh, ik ben op mijn veertiende begonnen. Oké. Okay. Dus nou, ik ben al heel erg al bezig. Al, heb je al aardig rot ervaring opgedaan? Man. Juist. Maar ik ben dus niet iemand die gaat zeggen van... Ik, ik ga niet naar. De, hè, ik, ik, ik, ik, ik bedoel, was, ik, waar heel veel mensen nu staan, zo was ik vroeger. En mm. vroeger was ik ook van. Hey, yes, hè? Uh, uh, uh. Maar hoe verder je komt, hoe, hoe meer je leert, hoe meer je, je weet, hoe, of gaat weten, hoe meer je ook beseft, hoe weinig je eigenlijk weet. Want okay. wat weet ik nou? Mm. Ja, en mensen zeggen, mensen zeggen: Ja, maar je hebt vedische kennis. En ja, leuk. Leuk. Fijn. Ja, want in dat boek staat dat en dat ook. En in dat boek, ik lees nooit boeken. Om precies te zijn, Jaap, heb ik uh, misschien tien spirituele boeken. Oké. Okay. een helemaal boekenkasten. Boekenkast. De rest, dat zijn allemaal uh, ja, boeken over dieren, natuur. Uh, ja, ook nog wel wat, wat, wat leesboeken. Uh, nou ja, leesboeken. Ook nog een paar uh, woordenboeken. Uh. Eh, maar eh, ook nog een aantal computer, eh, ja, over hardware en zo. Maar ja, yeah, that's it. Ja. Weet je, ik heb best, ik heb heel veel boeken, maar ik heb maar heel weinig spirituele boeken. Over boeken gesproken? Zo... Over boeken uh -huh. gesproken? Ja, ja. Ik, ik, heb, ja. Uh, ik had een boek besteld van Willem de Ridder, handboek voor psychologie. Psycho... Nee, en die had ik vandaag binnengekregen. Oh. Zijn uh, acht, achtste druk, hij is uh, geschreven in 1999. Willem heeft ook maar één boek gemaakt. En de achtste druk dateert ja, ja. van vorig jaar, van 2015. Daar staat zelfs een voorwoord op, wat niet in die andere boeken staat. En daar staat dan, uh, ja, onder andere uh, gewoontes, opvoeding, uh, oerkracht, scholing, sprookjes. Nou, ga zo maar door. En er zijn mensen, hè, hebben ze zo'n fanclubje richten ze dan op en dan gaan ze dan oefenen. Weet je wel, dat is wel, ja. wel, wel, wel, wel lachen natuurlijk, dat is wel leuk. Nou, sp spiegeloegie, dat schijnt ook een hele opleiding en alles te zijn hè? Ja, want uh, het komt uit Amerika geloof ik. is dus iemand in Amerika die heeft dat uh, ja, ontdekt of hoe zou ik het zeggen, misschien uh, ontwikkeld of wat ja. dan ook. En daar is uh, Willem op doorgegaan zeg maar op zijn manier. Ja, dus, ja. Uh, nou, net als wat hij ook uh, vaak zegt: ook, uh, waar je tegen vecht, dat groeit juist. Nou, dat is eigenlijk ook wel zo. Want kijk maar, uh, als we even naar het binnenhof gaan: je, van elke partij heb je altijd een, een tegenstander, een partij die daar weer tegen is. Nou, hebben we dan de PVV ja. van Geert Wilders. Nu hebben we Denk. Ja. Nou, dat zijn twee partijen die ik alle twee niet hoef, maar ze zijn. Grote rivalen van elkaar. Denk, nou, ja, maar dat... Ja, ik hoef ze ook, allebei. Dat heb, heb ik hoef ze ja, ook allebei niet. Maar dat, mm. Ja, maar dat is dus de, de, dat is dus de, de, de tweedeling. Extreme, extreme varianten, zo. Nou zeg maar. nee, het is, het is een tweedeling die, die bewust in stand wordt gehouden door hoge hand. Nou, ja, kijk, wat jij daar Nog zegt, daar ben ik helemaal de met de je de eens. Daar ben ik helemaal met je eens, want... er uh, wordt verdeeld gezaaid. Want ze zijn gewoon bang dat als, als we nou voor dat we allemaal eensgezind zouden zijn, van alle gezinten, politieke kleur, geloof, maakt allemaal niks uit, dan hebben ze geen macht meer in de regering. Want dan is het volk de baas. Omdat we eensgezind ja. zijn. En toch merk ik best wel, als ik zo kijk bijvoorbeeld over die buitenlanders, ik kom best wel veel aardige mensen tegen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Onder andere ja, maar, zit ook straks, ja, net zo goed. Maar het wordt ja, maar allemaal ja, zo uitge, uitge, ge, ge, ge, breed uitgemeten in de pers, weet je. Ja, maar luister hè. Hm? In het licht, in, in, in, in, de die, in, in de diepste bron, bestaat er geen verdeeldheid. Uh, God komt uit dezelfde bron als de duivel. Ja, dat klopt. Het komt allebei, nee, het komt allebei uit één bron... Ze hebben allebei dezelfde leer. Ze hebben God en... Ja, om, het even heel cru, om het even heel simpel te zeggen. God en de duivel hebben dezelfde leermeester gehad. Mm -hmm. Exact dezelfde. Alleen de ene is de ene kant uitgegaan gegaan en de andere de andere kant. Ja. Nou. Dus, ja. <laughs> maar, maar qua kennis zijn ze exact hetzelfde. Nou, exact. Dat, dat, dat klopt. Ja, als je puur op de kennis afgaat. Want ik ben zelf ja. uh, gelovig opgevoed. En, uh, en dan zei ze in de kerk van uh, de duivel, die kent de Bijbel van A tot Z en andersom. Van Z tot A. Ja. Want hij was een van zo. de hoofdengelen ook, hè? Is zo. Volgens ja. de geschriften. Nou, nee, dat is Lucifer. Ja, ja Lucifer, dat, is, de dat, dat is toch de duivel, Lucifer, toch? nee Nee, Zatan. je hebt ook nog Satan. Ja. Je hebt Satan, je hebt Lucifer... Lucifer is eigenlijk wat, wat uh, Engel Michael is voor de hemel, is Lucifer voor de hel. oké. Okay. En, God, en God is eigenlijk ja, van de hemel en Satan is van, van de hel. Dus Lucifer is de, ja, zeg maar de hoofdengel van Satan. Okay. En, uh, en, en, en Gabriel, Michael, Michael of Gabriel, een van de twee is weer de hoofdengel van God. Ja, Oké. Okay. Om het even, ja, bijbels te zien, ja. Om het mm -hmm. even bijbels uit te leggen. Maar er zijn dat verhalen. Die, die ze zeg maar uh, nog veel ouder zijn dan de Bijbel. Die hebben ze ruim geleend, om het maar even zo netjes uit te drukken. Ja, maar dat is, dat is altijd, hè. Want uh, ze hebben ontdekt. Vrede... Ze hebben ontdekt dat het scheppingsverhaal met Adam en Eva. Dat bleek dat uh, Eva uh, heel anders... Uh, ja, die was juist heel zorgzaam voor Adam. En over die appel en zo. Ja, dat zal wel misschien wel... Ja, uh, uh, yeah, dat uh, had hem verleid en zo. En, uh, maar dat staat een heel ander verhaal. Uh, en, die, en dat is een heel ja, ja, maar verhaal. Hoe hou jij ja, maar hoe hou jij mensen klein, hè? Hoe deden ze ja, dat vroeger ja, met Sinterklaas? Dat, dat hebben ja, ze als vroeger je start, gedaan. Als om je stout mensen... bent... Als je... Als je stout bent, dan, dan word je in de zak gestopt. Dan word je meegenomen naar Spanje. Want, uh, nee, maar ja, dat, dat, dat klopt, nee, maar... Dat is eigenlijk wat erbij... Dat klopt eigenlijk. Dat is wat de Bijbel ook want, doet, hè? Want uh, de mensen worden eigenlijk... Uh, ja, de, de mensen mens willen macht, weet je. En dan gebruiken ze God, zeg maar. Ja, ja. Of de heilige schriften. Je... Om, om, om, daarom had je ook natuurlijk een wereldlijke en een kerkelijke macht. En, de, en eigenlijk was de paus de baas in de middeleeuwen. Niet de koningen. Ja, de paus, ja. ja dat en die ik. bepaalde alles. En eigenlijk is dat, maar eigenlijk is dat nog steeds zo. De paus is nog steeds de baas. Want waarom... Hè, vertel mij eens. Toen prins Willem-Alexander koning werd, ja. moest hij zich binnen één week melden... Binnen, nou, binnen een binnen week, binnen enkele dagen melden op het vaticaan. Wat moest hij daar gaan doen? Ja, maar hij heeft toch niet te maken met dat Maxima katholiek is? Misschien, ontel ja, Nee, nee, nee, ik... nee wat zal ik jou nog eens iets vertellen? Ja. Uh, op YouTube kan je zoeken naar Karen Judas. En kan je, via Facebook kan ik je wel uh, een link sturen. Mm -hmm. Maar dan moet je eens zoeken, je moet eens zoeken op het uh, Nederlandse bankenstelsel. En, uh, oh. en wat er gebeurt met je geboortecertificaat. Ja, en dat ja. moet je eens kijken. En als je dat hebt gekeken, dan is alles duidelijk. naar nou, alles, heel veel. Ja, ja. Want Nederland is eigenlijk geen... Het is, de, staat, de staat bestaat daar eigenlijk nog niet eens. Nou, Nederland was vroeger... Staat niet. Nederland was vroeger ja, een soort gewest wat nergens bij hoorde. Ja, we zijn ja, een ja, tijdje Duits geweest, oké? Okay, onder Karel de Grote, maar, maar Nederland... Ja, maar dat heb ik... Dat heb ik, net, ik had jouw verhaal gelezen, maar het klopt ook. Want Nederland is een bedrijf. Nederland staat geregistreerd als bedrijf bij Amerikaanse, uh, uh, zeg maar, uh, websites. Waar bedrijven, ja, eigenlijk een yellow pages maar dan anders. Mm -hmm. Dan staat Nederland staat daar geregistreerd als bedrijf. Zowel de regering, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, als Defensie. Maar ook uh, de, de, uh, het Koningshuis. Uh, het geld, hè, wij moeten belasting... Nou komt, is er weer ophef over dat wij belasting moeten betalen en het Koningshuis niet. Mm -hmm. Maar dat, dat belastinggeld, dat gaat niet alleen maar... Daar wordt niet alleen maar het koningshuis van onderhouden, maar wat daarvan over is. Wat denk je waar dat naartoe gaat? Zal naar Amerika gaan? Nee. Nee? De paus? Dat gaat naar... Ja. Oké. Okay. Ik heb mezelf leren blokfluiten, maar nou, ah, ik ben dat, er niet zo heel dat, goed dat, in. Dat zou ik ook wel ik leuk weet, vinden. Ik weet hoe het werkt. Vroeger wou ik er nooit op, terwijl ik wel de kans had op school. Ik mocht het ook van mijn ouders, maar ik wou het niet. Achteraf heb ik er heel veel spijt van. Want als je blokfluit kunt spelen, dan kan je alle fluiten spelen. Tenminste, geen dwarsfluit ja, of zo. Ja. Maar bedoel, je weet in ieder geval de toonhoogte, welk gaartje. Nou, dwarsfluit kan je dan ook wel spelen, hoor. Want het is bijna hetzelfde principe, hoor. Ah, okay, want. Want je kan boven, heel veel blaasinstrumenten spelen. Mijn buurvrouw Boven, die speelt dwarsfluit. Nou, die, die speelt echt goed, hoor. Ze speelt de laatste tijd niet zoveel meer. Maar ze speelt echt, uh, echt heel goed. Okay. Maar uh, ja, ik weet niet of het echt moeilijk is. Of moet je er ook noten voor kunnen lezen? Want dat, uh, dat is bij mij het probleem, hè, Die noten lezen. Dat is, uh, nou, in principe... Ik, ik ben ook best autodidact, autodidactisch met het leren van muziekinstrumenten gewoon. Dus, uh, ja. uh, ik, ik heb mezelf ook leren drummen. Ik uh, heb mezelf leren drummen uh, en mondalmodica. Heb mond je wel eens gehoord van Brian Jones? De voormalige gitarist van de Rolling Stones? Ja. Dat was in de beginperiode. Dus die man met dat blonde haar met zo'n pony had hij zo'n ja. soort... Uh, ja. En uh, daar heb ik ook nog een filmpje van. een korte duik in geplaatst op Facebook. Ik weet niet of je hem gezien hebt. En uh, Brian Jones, die dat is uh, later vervangen door uh, Roger Taylor, of weet ik hoe die man heet. Nee, uh, Mick Taylor. En naderhand is Ron Wood, en die zit er nog steeds trouwens bij de Stones, Ron Wood. Die kwam van de Small Faces vandaan. En, uh, maar Brian Jones, uh, als ze hem een muziekinstrument in zijn handen gaf hij kon erop spelen. Heel, die man was gewoon griezelig. Zo goed als hij muziek kon spelen. Hij kon geen, uh, ja, hij kon geen teksten schrijven. En zingen wou hij ook niet. Hij kon wel muziekinstrumenten... Nou, het was gewoon een natuurtalent. Wat, uh, wat hij in zijn handen kreeg, speelde hij. En goed ook. Ongelooflijk. Hij is helaas uh, maar 27 jaar geworden... Ze vonden hem dood in een zwembad. En anderen zeggen: ja, dat, hij, hij was ook drugsgeslaafd. Maar hij, ja. hij had op dat moment geen drugs gebruikt, na uh, onderzoek. En, uh, okay. en ze vermoeden dat uh, dat was een man die had een hekel aan hem. Dat hij zoveel succes had met de vrouwtjes. Ja. En uh, nou. Uh, Vermoeden ze dat iemand hem heeft laten verdrinken, die heeft zijn hoofd in het water gehouden, maar ze hebben een uitkende bewijzen. En die man die dat gedaan zou hebben, die schijnt volgens zeggen, op zijn sterfbed bekend te hebben dat hij Brian Jones heeft laten verdrinken. Hij heeft zijn hoofd in het zwembad, ja. met zijn hoofd onder water, totdat hij uh, niet meer bewoog. Toen vonden ze hem op de bodem van het zwembad met zijn gezicht naar beneden. Heel tragisch. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk een goede muzikus. Nee, maar goed, maar goed uh, ik heb mezelf dus ook mondharmonica leren spelen en, en accordeon. Ik, ik, heb, een ook beetje een nog, van ik heb ook nog een mondharmonica inderdaad. Die heb ik ook nog gekocht in 1982. Die heb ik nog steeds, april 1982. Het merk Honor en hij was heel duur. Zo'n oh, dingetje. Oh, maar die spelen, die spelen lekker. Ja, het is een C. Die spelen de, heel uh, lekker. Akkoord C. En een kleintje. Ja. En hij was 34 of 32 of 34 gulden toen dat tijd. En als ja, je een het beetje. Die vinden heel lekker. Ja, klopt. En dat is een honor, En die maken ook orgels, geloof ik. Ja, ja. En blokfluiten. Dat is een ja. goed merk, toch? Dat is een heel goed uh, Duits merk. En ik heb hem hier. Ja. Nog, ik zal hem even pakken. Ik zal even wat laten horen. <coughs> Ja, daar komt hij dan. <lacht> oh, Godverdomme. ik kan niet dat het So she knew when to wave So it was just before April The future, It seems to be alright Seems so right though The world so bright Last night seems so The time to die So better have such case Today the sky is so bright As said she left her hometown Evis of zo van de Kings. Oh ja. Ja. En die is wel heel oud. Hey. De Koning. Ik kan, hem niet... Hoera. Ja, ik kan hem niet zo hard spelen, want ik kan hem niet zo buren. spelen, want die buren van mij die zijn een beetje. Beetje hardhorend. Ja, die klagen zelfs over het kraak en dus ja, mina. En zo hard kraakt dat, zo hard kraak dat oh, bed nog niet eens. Dat zijn dus. die mensen erg, zeg. Dat zijn van die ja. mensen die niks te doen hebben en die gaan op alles letten op den hè. Nou, ze, ze, ze zeggen, ja, ze zeggen dat ze, ze genoeg te doen hebben... en dat ze werken en zo... En dat geloof ja. ik ook wel. Maar... Maar dat, dat zijn mensen... je hebt mensen die... Um, als, uh, ik, ik betrap me er zelf ook wel eens op hoor... als ik uh, me er, ergens aan erger... dan ga ik op, de, op letten. En dan ga je juist extra ergeren. En daar is nou die, ja. dat mooie handboek... van Willem de Ridder nou goed voor... om dat soort dingen af te leren. Bijvoorbeeld... Ja, omgaan, daar met, maar eens doen. omgaan met vervelende situaties. Uh, uh, ja, misschien, uh, moet ik je, misschien moet ik ze dat maar eens geven, dat handboek. Maar, ja, ja, het is een leuk uh, boek hoor. Ik bedoel, ik heb uh, nog niet alles ingelezen. Ik heb hem nog maar net binnen van, uh, sinds vanmiddag. Maar ik ga hem zeker helemaal van A tot Z lezen hoor. Dat wordt mijn uh, Bijbeltje. Zeker weten. En Willem de Ridder is uh, de Messias. Oh, oh, oh, oh. Eigenlijk de oprichter van de Spiegellogie, maar goed. Laten we zeggen, Willem de Ridder is onze profeet. De nieuwe profeet, jongens. Ja, precies. De New World Order. Ik denk als Willem de Ridder eh, president was, eh, had ze geen oorlogen meer, jongens. Zei. Ja, precies. Ja, dat is hartstikke leuk. Dan kunnen we het ook in stereo doen. Want ik, als ik die ene knop waar jij onder zit verkijk als deze, doe ik dan naar die kant. En die van mij naar die kant, dan spelen we in stereo. Kijk. En ja, maar dat gaat niet. Want jij hebt een C en ik heb een G. Oh, ja, nou, dat wordt lastig. En ik heb, uh, okay. ik ken natuurlijk ook mijn gitaar, maar. Ja, ik kan, ik kan er, niet voluit. Ik ja, heb hier een kut, Ik kan er niet volle, gitaar, kan er niet Ik kan er niet voluit ik, ik, ik, ik, ik spelen, want het is half tien geweest. Dus, Was, uh, bad moon rising. I see oh. a bad moon rising. Maar oh, dat denk ik. Die weet ik helaas niet. <laughs> uh, ik ben niet zo goed op tekst. Sunset ook kan je ook dan... een ge get-up-good-spirit. Ja, <laughs> Jaap, kan je het nummer van, van, van Gypsy Woman? Crystal Waters. Oeh, even denken hoor. Moet ik even... Met dat jazz-orgeltje. Jazz, ja. Ja. Jazz dan moet je hem even voorzingen. De, de titel, zeg maar wel wat. Gypsy nee. Woman, nou. Gypsy Woman La la la la la la la la la la la la la la la da, la la la la la da. la la la la la la la la la la la la la la la la Dat la la la la dat la dat Per zondag ofzo. zo, is zondag, een beetje laat. Per zondagmiddag of je zo. wat? Ja, bijvoorbeeld. <coughs> Want dat, dan moet ik voor achter mijn oren gaan zitten. <laughs> ja, nou, ik heb zo. hier de wat staan. Ik heb een keyboard staan. Uh, ik heb van alles. Ja, joh. We kunnen... Ik even opbouwen. Zo uh. leuk om eens een keer samen wat op te nemen, weet je wel. Oh? Ja. Wat, uh, wat uh, een beetje uh, what, what if, uh, liedjes maken ofzo. Wat of is zo. er met jullie... Ja, wat is er met jullie hondjes? Wat staan jullie hier tegen me op te staan? Elmo, ja. Ja, ja Elmo, ja. wat? Zo, we zijn weer mono. Ja, <laughs> en, wat Ro en wat Rosie? Ja, wat? Rosie. Wow. Oh, Rosie. Dat ja, la, la, Elmo. la, la. wat was, El was Elmo die gaarte. La, la, <laughs> la, la, la, la. la. Ja, La La La La La La ja. Echt wel. Ja, echt wel. Echt wel, want het is nou of kijkend. zo... echt wil je niet geloven, man. Echt waar. Echt waar. Maar ik ga ja, een, beetje, een beetje de podcast afsluiten, als we het te lang. Ja. Maar uh, in ieder geval, ik vond het hartstikke leuk om uh, met jou die, uh, die opname te doen. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal nog een beetje ken. Uh, ik ken kruisen, zeg maar. Kuizen, <laughs> kuizen. Ja. Al die vloeken eruit, al die vloeken ja, eruit, kuizen. Of de muziek er, daar overheen en dat je ja. dat, dan dat geluid uh, even wegpoest. Uh, Censuur. Daar had ik net uh, dat laken gaan opstaan. Dat wordt uh, misschien in de verte even, misschien. Maar uh, de algemene mensen moeten. <laughs> Maar, ergens maar, maar, maar wat ik eerder in de uitzending allemaal, dat wil ik allemaal... Nee, dat vind ik niet zo netjes van mezelf, maar goed. Oké. Ja, ja, ja. Hartstikke bedankt. Was je... Dat was heel gezellig ook. Het is dus jammer dat er niet meer mensen ja, bij, bij betrokken waren. Maar ik vond het toch uh, hartstikke ja. gezellig. Dat is Tot? heel gezellig. Ja. Ja. Heel gezellig. Nou, dan ga ik. Uh... Nou, Oké, okay, mensen. Ik vond, het, ook, hè? Ik dit vond het... Was het De podcast nummer 41, week 41. Van woensdag 12 oktober 2016. Met DJ Harp en Jipstar. Jipstar, ja. Alles yeah. voor Jipstar. Eh. Sally. Je hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl